Marianne Thieme legt haar functie als voorzitter van de Partij voor de Dieren neer. Ze blijft wel in de Tweede Kamer en blijft ook de politiek leider van de partij. Thieme zegt het te druk te hebben met haar werk in de Kamer om het partijvoorzitterschap erbij te blijven doen. Met 12.000 leden is er een voorzitter nodig die alle aandacht aan de vereniging kan geven, aldus dus Haar vertrek is opmerkelijk. Ze werd nog geen jaar geleden herkozen voor een termijn van drie jaar. Op het combineren van de functies van politiek leider en voorzitter was toen in de partij kritiek. Tot 2030 zijn er in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen bijna 140.000 mensen nodig. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het tekort zal nog hoger uitvallen, omdat ook voor veel van de huidige banen in de zorgsector nieuwe werknemers moeten worden gevonden. Wel zal volgens het SCP de vraag naar personeel in de oudere zorg minder hard stijgen, omdat senioren steeds gezonder worden. De Nigeriaan Omar Farouk Abdulmutallab, die vorig jaar een vliegtuig probeerde op te blazen dat onderweg was van Amsterdam naar Detroit, heeft zijn advocaat te ontslagen. Hij vindt dat zijn belangen niet worden behartigd. Abdulmutallab wordt verdacht van een poging tot moord op bijna 300 passagiers. Hij wilde het toestel opblazen, maar werd door de Nederlander Jasper Schuringa overmeesterd. De kwaliteit van de rechtspraak komt door tijdsdruk in gevaar, dat zei president Bakker van de rechtbank in Den Haag in het tv-programma Nieuwsuur gisteravond. Rechters laten steeds vaker het vonnis door een medewerker schrijven. En bij grote zaken lezen de drie rechters vaak niet meer het hele dossier, maar wordt het opgedeeld. In zo'n geval heeft geen enkele rechter het hele verhaal gelezen. Het weer... Bewolkt en regenachtig en een stevige zuidwestenwind, aan zee vrij krachtig tot hart. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van zondag in Kennemerland.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 Zondag in Kennemerland. Ja, goedemiddag en welkom hier bij Zondag in Kennemerland. En het is vandaag zondag 12 september. Mooi weer hier in de regio Kennemerland En tijd om ja, toch wel weer terug te blikken, vooruit te kijken. En ja ook te zien natuurlijk wat er vandaag allemaal gebeurt in onze regio. En ja, een, een nieuwe frisse zondag in Kermerland. Ook met een nieuwe presentator. En dat is Rudy Nicola. Rudy, welkom. Ja, goedemiddag. En nou, ik hoop dat je het ontzettend leuk gaat vinden om dit programma te gaan presenteren voor uh, ja, zowel Ziefheb uh, Zandvoort als AB Radio. Dus ik zou zeggen, dit is je eerste uh, vuurproef. Ik zou zeggen, barst maar los. Ja, nou ja, ik ben hartstikke blij dat ik natuurlijk dit mooie programma mag presenteren. Het is in ieder geval niet het enige programma dat ik uh, presenteer, dus je hoeft niet... Uh onrustig te zijn. Nee. Ik presenteer ook op zaterdag een programma, dus ik heb al een beetje ervaring, maar dit is toch wel erg een uh, erg mooi programma. Nou, dankjewel. Dat is mooi om te horen. Dus uh, dat zullen de luisteraars uh, onder ons denk ik ook wel vinden. Uh, nou, er is ontzettend veel weer uh, gebeurd en uh, ja, gaat ook gebeuren weer. Uh, rond uh, ja, 12 september, zeg maar, vooral vandaag hier in deze regio. En uh, bijvoorbeeld uh, wat, wij, uh, wat wij hadden, was de modeshow van de lingerie uh, Koningin Marlies D. Zij ja. gaf een modeshow eigenlijk in de Republiek in Bloemendaal. Dus we gaan zo meteen nog even praten met een van haar PR-managers over hoe dat allemaal is gegaan en zo. We gaan nog even kijken naar de open dag van de Scout in de Buffalo's. Die was gisteren. Nou, het was ontzettend mooi weer. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de jongeren van de open dag ook vonden. En natuurlijk kijken we naar wat nieuws hier uit de regio. Naar wat sportnieuws en dan ook internationaal. En nationaal bijvoorbeeld het voetbal. Of de Grand Prix van Monza die net om twee uur is begonnen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon even luisteren. Oké, okay, hartstikke mooi. Een drukke en drukke uitzending, maar wel hartstikke leuk. Natuurlijk ook veel muziek hier bij AB Radio en Zierf in Zandvoort. En nu Train and Drops of Jupiter. in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 In Kennenland. Yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. De eerste hit van het uh, heel goed verkochte album Deleted Sands from the Cutting Floor. Dit is Caro Emerald. Met Bag It Up. En uh, ja, wat kunnen we normeren? Bag It Up. Nou, we gaan eigenlijk een beetje terug. Dus naar uh, gisteren. Want gisteren was de open dag van de scouting Buffalo's. En aan de telefoon hebben wij jan Hilco. Die is jan Hilco, Goedemiddag. En uh, ja, was het een beetje het succes? Volgens mij zat uh, het weer in ieder geval mee, hè? Nou, het weer deed al een hele hoop uh, goeds. Het, de, de opkomst was helaas wat karig. We hadden vijf uh, bezoekers. Oh, ja. Dat is, ja, dat is, uh, we hopen natuurlijk om, uh, dat, dat er vijftig, honderd uh, man op bezoek komt. Maar ik moet zeggen, vijf bezoekers klinkt weinig, maar ze waren allemaal heel enthousiast. Kijk, en dat is uh, het allerbelangrijkste. Precies, dan heb je toch 100% scoren op, uh, op dat gebied. Ja, en bedoel je ook dat ze zich allemaal hebben aangemeld? Nou, dat nog niet. Uh, wij, uh, wij gebruiken sowieso altijd uh, het aanbod uh, dat mensen drie keer uh, vrijblijvend mogen kijken. En dat, dat houden we er ook altijd in. We zeggen tegen de mensen ook van, schrijf nog vooral niet in. Kijk eerst even of het wat is. En na drie keer dan gaan we kijken van, nou vind, vind je het echt leuk? Dan kun je je dus, uh, gelijk inschrijven. En vind je het niet leuk? Nou, dan is het ook geen probleem. Dan, uh, dan is het jammer, maar dan zien we je hopelijk een, een andere keer terug. Ja. Want wat hebben jullie allemaal uit de kast gehaald om, uh, om de jongeren enthousiast te houden en te maken? Nou, we hebben geprobeerd om een, een normale opkomst te laten zien. Een open dag staat meestal bekend. dan worden alle toeters en bellen uit de kast getrokken met, met springkussens en allerlei spectaculaire dingen. Nou, wij vinden scouting heeft een, bepaald, uh, een bepaalde opkomst. En doe je bepaalde dingen en die wilden we ook gewoon laten zien van wat doe je nou tijdens een normale opkomst. En dat hebben we een beetje uitgezet over het hele terrein. Waaronder een, een kampvuur. We hebben een hindernisbaan gemaakt. Uh, we hebben nog een aantal spelletjes uh, gedaan. En iedere spelpak heeft zo een aantal dingen die ze eigenlijk iedere week wel zouden kunnen doen, gedaan. Oké, okay, dus eigenlijk het, het gemiddelde? Ja, dat goed. ze echt zien wat ze, wat ze kunnen verwachten als ze bij jullie terechtkomen, toch? Een reëel beeld waarvan je weet: van als ik volgende week kom, dan zou dit ook weer gedaan kunnen worden. Maar doen jullie dan echt, echt elke keer een kampvuur? Nou ja, het zou kunnen. Het is natuurlijk niet dat we het iedere week doen. Maar vooral de ouderen doen regelmatig wel iets met, met vuur. En denk dan aan nou, het kook op vuur, het maken van verschillende kampvuren. Eén kampvuur kennen we wel, dat is een groot gebruikelijke kampvuur waar iedereen omheen zit. Maar je hebt ook heel veel verschillende soorten kampvuren. Oh? Dat moet je allemaal natuurlijk leren en dat, doe je. dat kan je alleen maar leren tijdens de wekelijkse opkomsten. Mm. Ja, want ik was namelijk uh, 100 meter verderop en toen zag ik grote blauwe wolken. Toen dachten we eerst nog, oh nee, er staat iets in de fake. Maar toen dachten we, oh nee, jullie hebben open dag, dus uh, vandaar. Ja, klopt. Nou, gelukkig hebben we een hele goede samenwerking met de brandweer. Die weet waar we zitten. En op het moment dat er een telefoontje binnenkomt dat mensen denken dat er brand is, dat is helemaal wel eens gebeuren. We weten brandweer vaak ook wel van, hé, hey, daar zit de scoutinggroep. Waarschijnlijk is het weer zover en wordt er een kampvuur gehouden. Ja. Hey, even, ik heb ook even gekeken, gekeken op de website en uh, ik zag de foto's er al gelijk op staan van de open dag. Dus uh, nou, je bent in ieder geval ontzettend snel. Uh, dus uh, wat raad je mensen aan die wel enthousiast zijn geworden naar, naar, naar aanleiding van dit gesprek... maar nog niet helemaal weten van wat ze hebben gemist? Nou, Je, je zei het zelf al, de website proberen we zo up-to-date mogelijk te houden. Dus daar kunnen mensen ook terecht voor de, de meest recente informatie... Dus die is, uh, is het ieder moment natuurlijk te bezoeken? www.debuffaloes.nl En mocht dat uh, wat ingewikkelder zijn om te schrijven, als je in Google Zandvoort en Scouting intikt, dan kom je er ook gelijk terecht. Daar kun je in ieder geval kijken voor alle informatie uh, over de groep en de spelpakken en ook wanneer we aanwezig zijn. En mochten mensen nou toch willen kijken uh, van hoe het er allemaal aan toe gaat, maar niet op de open dag geweest zijn... Iedere zaterdag tussen, uh, tussen een uurtje of twaalf en vijf is er altijd wel iemand aanwezig en kunnen mensen gewoon gerust binnenkomen wandelen om te kijken hoe het er, hoe het er in het echt aan toe gaat. Oké. Okay. Nou Jan Hilko, dit heel erg bedankt eigenlijk voor, uh, voor dit moment. Heel graag gedaan. Mag ik nog één dingetje tussendoor zeggen? Want we hebben het altijd wel over kinderen bij de scouting, maar volwassenen zijn er ook heel hard nodig in de vorm van leiding. En daar zijn we eigenlijk ook wel naar op zoek. Dus mochten er de mensen zijn van boven de, boven de 18 jaar en denken van nou, ik wil eens wat anders doen. Dan is uh, leiding bij de scouting misschien ook wel een heel interessante optie. En kunnen ook weer terecht op de website? Absoluut, daar staan ook telefoonnummers die ze gerust kunnen bellen. En mensen kunnen ook gewoon een keertje komen kijken. En uh, ja, ook als ze leiding willen worden, uh, gewoon een keertje meekijken, meedraaien. En uh, mocht het wat zijn, nou, dan zijn ze van harte welkom. Oké. Okay. Nou Jan Hilko, nogmaals hartelijk bedankt voor je tijd en ja tot de volgende keer. Tot de volgende keer maar weer. Hartstikke bedankt.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 Het mooiste nummer van Keen, wat mij betreft, Band Break. En wat een heerlijk nummer is het toch. De tussenstanden, oftewel uit, eigenlijk zijn het alleen maar uh, eind van de eredivisie. Gisteren zijn er al zes wet, zeven wedstrijden gespeeld. Uh, oren dicht als je het niet wil horen. Ajax heeft met 2-0 gewonnen van Willem 2. Venlo speelde thuis tegen Twente, 2-1 verloren. Heerenveen, 2-1 gewonnen tegen Vitesse. PSV 3-1 gewonnen, NEC stond, uh, stond met 1-0 voor in de eerste helft, maar toch verloren. AZ 1-2 verloren in eigen huis en Excelsior tot nu toe echt de verrassing van de eredivisie met 2-1 gewonnen van Heracles Almelo. Uh, vanmiddag is er ook al één wedstrijd gespeeld, om half 1 speelde NAC tegen Feyenoord en NAC won thuis met 2-1. Nul. Straks zijn er nog uh, twee wedstrijden: ado Den Haag tegen de Graafschap om half drie en om half vijf FC Groningen tegen FC Utrecht. Spannende wedstrijden dus. Maar nu eerst Kunk en Nancy. Lost in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 Tissue van de Red Hot Chili Peppers. Hier bij AB Radio en ZFM Zandvoort Zondag in Ken. Ja, en we gaan even kijken naar wat sport De oranje dames die grijpen naast het WK goud, daar heb ik het over hockey De Nederlandse hockeysters, die zijn hun wereldtitel kwijt, want in de WK finale in Rosario verloor de titelverdediger met 3-1 van gastland Argentinië. Nou, zes keer werd Nederland wereldkampioen, voor Argentinië is het de tweede titel na die van 2002. En Argentinië won dit jaar ook al de vorige drie duels met Oranje, waaronder de Champions Trophy finale. Nou, luister hier even naar een eindverslag van de NOS over de, de Omanje dames. De zorgen voor een fantastische sfeer in Rosario... en steunen dit Argentijnse team. Na drie minuten is het hier Soledad Garcia met de voorzet... en het intikken van Carla Rebekki En zo neemt de thuisploeg na drie minuten spelen de leiding in deze WK-finale. Het dekkingsfoutje is van Maartje Palmen en het intikken van Carla Rebekki. Een paar minuten later... De actie van Rousseau en de overtreding van Sophie Polkamp. En dat levert Argentinië na acht minuten de eerste strafcorner op. En hebben ze ook een specialist voor, Noel Barionevo. Die scoorde al vijf keer dit toernooi. En dit is haar zesde. Want zij laat Joyce Sombroek in het doel en ook Janneke Schopman op de lijn kansloos. En na acht minuten staat het al 2-0 voor Argentinië in deze finale. En na twintig minuten in de eerste helft doet Nederland eindelijk iets terug. Hier de actie van Merlin Agliotti. Er wordt een overtreding gemaakt en zij krijgt een strafcorner. De eerste voor Nederland. Maartje Pauwmer natuurlijk op de kop van de cirkel. Zij scoorde al tien maal dit toernooi. En kan dit haar elfde worden? Nee, want deze bal gaat naast het doel van Kiepster Succi. Zo gaat Argentini rusten met een 2-0 voorsprong in deze finale. In de tweede helft krijgt Nederland weer een strafcorner na deze actie van Agliotti. Aangeven van Naomi van As, de stop van Minkie Smeets. En eindelijk is het Maartje Pauwme die scoort en zo de achterstand terugbrengt tot 2-1. Het is haar elfde treffer van dit WK, Maartje Pauwme. Ze wordt daarmee topscorer van het toernooi. Een kwartier voor tijd, deze actie van Sruoga. Het schot van Garcia gaat op de paal. Maar in de rebound is het Carla Rebecca die de 3-1 scoort. Haar tweede treffer in deze WK-finale. Daarna krijgt Nederland nog twee strafcorners te nemen, maar die gaan er allebei niet in. En zo is het aftellen geblazen voor de Argentijnse dames. Luciana Aymar, beste speler van het toernooi, viert al een feestje. Als dus de klok de seconde weg laat tikken. Maar dan is het zover. Argentinië wint de WK-finale met 3-1 van Nederland. wordt voor de tweede keer na 2002 wereldkampioen. Teleurstelling bij Janneke Schopman. Zij beëindigt haar carrière met zilver.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 Van zijn uh, nieuwe album Colorblind is dit Wonderful Days. En we gaan eventjes door met wat regio nieuws uit de regio Kennemerland... En op donderdag 23 september starten de lessen weer van de zwemmen, reddingswemmen eigenlijk van de Zandvoortse reddingsbrigade, de ZRB. De jeugdleden die leren gedurende het winterseizoen op een leuke manier de beginselen van het zwemmend redden. Hoe red ik mijzelf en hoe help ik iemand anders? En tijdens de lesavonden worden onder andere geleerd om te zwemmen met gewone kleren aan. Worden verschillende reddingsgrepen geoefend. Leer je bijvoorbeeld een pop of bordjes op te duiken en verschillende manieren om iemand in het water veilig naar de kant te vervoeren. De lessen die vinden plaats in het Zumpark zwembad aan de Vondelaan in Zandvoort. En er wordt gezwommen in twee groepen. De brevetten 1 tot en met 3 van half 7 tot kwart over 7. En de brevetten 4 tot en met 8 van kwart over 7 tot 8. En de jongste zwemmers die dienen bij het examen in april minimaal 6 jaar te zijn. Uh, nou kosten die, uh, ja, die zijn er altijd. Uh, voor het gehele seizoen is dat 50 euro voor leden en 62,50 voor nieuwe leden. Dus uh, ja, als mensen daar zin in hebben dan kan dat. Dan moet je contact opnemen met Ron van Solingen. Uh, of kijk even op de website www.zrb.info. Dus www.zrb.info. En dan gaat het over het uh, ja, lessen zwemmend redden op donderdag 23 september. Ja, en uh, nog een bericht. Een man loopt op Blaren in Bloemendaal. Toch een apart bericht. Een man heeft zondagavond op het strand van Bloemla zijn voeten flink verbrand en moet daarom momenteel flink op de blaren lopen. Rond 10 uur besloot deze man bij Stranded Woodstock over de kolen gaan lopen, dit ondanks waarschuwingen. Alleen met houtskoolkolen ging het wat minder goed. De man verbrandde zijn voeten en kreeg direct eerste hulp van de reddingsbrigade Bloemendaal. Zijn voeten werden ingepakt in een burn-schild... en kon daarna op eigen gelegenheid naar het Rode Kruis ziekenhuis. Het is niet duidelijk waarom de man zo graag over kolen wilde lopen. Wel is duidelijk dat de man nu flink op de blaren loopt. <lacht> Misschien had hij wat op of, zo. Ja, of hij dacht dat hij hier De Jezus. kans is groot, hè? Wat zeg je? De, de kans is groot. Ja. ja. Op een donderdagavond, tien uur, in oh, Ja. ja. Toch? Hij dacht dat hij Jezus was. <laughs> Even een berichtje over de Monumentendagen. Dat is namelijk dit weekend. Het was gisteren 11 september en vandaag 12 september. Er zijn weer diverse monumenten in de regio geopend voor publiek. Dit jaar hebben de Open Monumentendagen het thema De smaak van de 19e eeuw. Bij een aantal monumenten kunnen u daarom genieten van een hapje en een lekker drankje. En kijk voor meer informatie over de deelnemende monumenten en het uitgebreide programma op openmonumentendagen.nl. Maar wat voor hapjes en drankjes waren er dan in de 19e eeuw? Want dat was het thema. Dus ik ga gelijk denken, oh, wat was er toen te eten? Nou, wat <laughs> vooral in die tijd veel was, is natuurlijk bier. Hè? In die tijd oh. was natuurlijk uh, ja, veel bier. Mensen dronken, volgens mij dronken vroeger veel mensen in plaats van water, bier. Omdat het uh, water gewoon heel erg vies was in die tijd. Dus uh, toen werd heel veel bier gedronken, wel met een minder alcoholpercentage. Ja, ja, Dat zou ongetwijfeld zou wel iets daarmee te maken hebben. Ja, want het Joppe Festival heeft ook plaats. Hè? Ja. Het enige, haardige, enige Haarlemse bier. Dus uh, misschien heeft dat ook nog wel een enige link met, uh, met uh, de, ja, de themadagen van, uh, van de Open Monumentendag. Ja. Ja, duidelijk. <laughs> Goed, het is dus inmiddels uh, bijna drie uur. Dus dat betekent dat we alweer aan het einde zijn gekomen van het eerste uur van zondag in Kennemeland. Zometeen nog veel meer. We gaan even praten, waarschijnlijk met Marlies Dekker zelf, over haar uh, modeshow, over uh, ja, lingerie-show die uh, gisteravond uh, is gegeven in Strand en de Republiek. En natuurlijk nog veel meer nieuws hier uit de regio Kennemerland. <middels> Jouw past met muziek kies het nieuws uit de regio jouw keuze VVM zendt voort luister naar jouw keuze